Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Demissionaire premier Rutte op zijn eigen telefoon bellen... Dat kan even niet. Hij is op bezoek in China en dus heeft hij uit angst voor spionage... zijn eigen telefoon en laptop even thuis gelaten. Het is voor het eerst sinds corona dat Rutte op bezoek is... bij de Chinese president Xi Jinping. Onze correspondent weet welke gespreksonderwerpen op de agenda staan. Ze zullen het tijdens dus ongetwijfeld ook weer hebben over Oekraïne... maar ook over Taiwan, over de handel, over ASML... en over een aantal dingen die we misschien vanavond... tijdens de persconferentie zullen horen nog die we hier nog niet genoemd hebben. Gisteren was Rutte ook al in China voor een diner met Nederlandse ondernemers daar. En vanochtend was hij op bezoek bij een universiteit. Kinderen mogen hun verkeersexamen niet op een fatbike doen. Dat heeft Veilig Verkeer Nederland besloten. Ze vinden een fatbike geen fiets en zeggen dat het ook hartstikke gevaarlijk is. Bedbikes kunnen gemakkelijk opgevoerd worden en hun uiterlijk is vaak meer vergelijkbaar met bijvoorbeeld een, een snorfiets of een brommer. Ja, dat kan voor verwarring uh, veroorzaken op de weg en dit kan leiden tot onvoorspelbaar gedrag en, uh, ja, en een toename dus van ongevallen. Scholieren mogen trouwens wel met een gewone elektrische fiets meedoen aan het verkeersexamen. Moeten wel volledig opgeladen zijn en op de laagste ondersteuning staan. Al dagenlang bivakeren fans van Now Horn bij de Ziggo Dome om vanavond een goed plekje te hebben bij het concert. Ze hebben campingstoeltjes, dekens en muziek meegebracht en houden zelf een strenge administratie bij om de rij eerlijk te houden. Alles om straks dus heel dichtbij Naarhoorn te komen. Ja, ik ben eigenlijk zelf ook sprakeloos. Maar weet je, je moet er iets voor over hebben. Iemand is je favoriete artiest. Wat, wat doe je anders? We moeten nog 36 uur wachten, maar we zitten ook al 24 uur. <lacht> ik weet ook niet meer wat ik moet zeggen. Ik ben echt gewoon aan het nadenken wat ik doe met mijn leven. Maar het is in, ik leef in ieder geval, dus ik maak er wat van. Het concert begint vanavond om half negen. En ook morgen dan staat Naarhoorn in de Ziggo.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. When I said That was me.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 I saw awesome. you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 In which you choose a hard or soft option oh, no.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 And now tonight